Acht uur na net wel met het NOS-journaal. In Tripoli wordt zwaar gevochten rond een tiental gebouwen... waar aanhangers van kolonel Gaddafi zich hebben verschanst. Volgens het persbureau EP belagen zo'n duizend opstandelingen de gebouwen... niet ver van het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. In een van de panden zou een zoon van Gaddafi zitten, maar dat is niet bevestigd. Bij de verovering van Tripoli hebben de opstandelingen... grote voorraden voedsel en medicijnen gevonden. Libië kan daarmee maanden vooruit, zegt voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad.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 Door het noodweer van precies een week geleden kwamen vijf mensen om het leven. Voor nabestaanden en voor festivalbezoekers die gewond raakten... is een steunfonds opgericht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK de finale bereikt. In de halve finale was Nederland-Engeland met 2-0 de baas. De andere halve finale wedstrijd wordt vanavond gespeeld... tussen Spanje en Duitsland. De EK-finale is zaterdag. De hockeysters hebben zich hiermee geplaatst... voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen.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 NOS langs de lijn, zometeen kwart voor negen, aftrap AZ, maar PSV is nog steeds gaande om uh, de volgende ronde in de Europa League te halen. Is dat gelukt zo langzamerhand? Is het een beetje losgekomen Bas? Stap dichterbij, want PSV staat met 1-0 voor. Nu Lens weg, maar Lens staat buiten spel. Deze aanval gaat niet door, maar de goal tijdens het nieuws gemaakt door Ola Toivonen. Labiat met een goede actie vanaf de rechterkant, een prima voorzet met zijn linkerbeen. Er was nog niet veel goed van zijn schoenen vertrokken vanavond. Maar deze voorzet mocht er zijn. Daar moet bij gezegd dat Toyvonen ongelooflijk vrij stond. En dat er door de Oostenrijkers waardeloos werd gedekt achterin. Maar toch. Hij krijgt de bal op zijn hoofd en kopt hem in de uiterste hoek. En zo staat PSV na nu een klein uur tegen Riet. En dan eindelijk, eindelijk, eindelijk met 1-0 voor. Rolling Stones and Love is strong. Zeven minuten over acht, NOS langs de lijn. Zometeen het judo. Mooi brons hadden we vandaag. Eerst PSV SV Riet in Eindhoven. Bas Stigler. Alles bij elkaar heeft het dus 2,5 uur geduurd... voordat PSV erin wist te slagen om een goal te maken... tegen de ploeg die afgelopen seizoen vierde werd in Oostenrijk. Dat is nog niet een teken van macht. Maar goed, 1-0 staat er. Toifonen inmiddels tien minuten geleden kop binnen op aangeven van Labiat... En het bal bezit opnieuw voor PSV. De maken in hoogste eigen persoon combineert met Mertens. Maar Mertens staat zo dicht tegen de zijlijn aan dat hij de bal niet kan binnenhouden. Ingooi voor Ried Dat wel besloten heeft na de 1-0 achterstand. Ja, terecht. Het is natuurlijk ook een soort alles of niks voor de Oostenrijkers geworden... om wat meer de held van PSV te gaan bekijken. En daar hebben ze al een aantal mogelijkheden gehad. Geen grote kansen, maar mogelijkheden. Een schot van Ziegel, inmiddels uit de ploeg gehaald. Ging eigenlijk maar net naast. Een schot van Lexa ging naast. En we hebben een bal in de buik van Wilfred Bouma zien verdwijnen... Een bal van Spitz-Guiem. Dat was maar goed ook. Want die kon van ongeveer de penalty schieten. Maar Bouma stond in de weg met de kosten van veel pijn trouwens. Nu Wijnaldum weggestuurd door Strootman. Maar Wijnaldum kan net niet bij de bal. Terwijl hij aankomt in het strafschopgebied van Ried. Daar graag de wedstrijd in het slot zou duwen. Want dat voel je toch dat het met 2-0 echt gepiept is. Maar hij krijgt zijn voet net niet tegen de bal. De bal is net te scherp en draait bij Wijnaldum's voeten voorbij. De Oostenrijkers leven dus nog. Met Riegler aan de bal zullen toch wat meer naar voren moeten komen. En zoals dat nou eenmaal gaat krijg je dan als PSV ook wel wat meer ruimte. Daar zou PSV misschien voor kunnen profiteren. Uitverdediger is nu moeizaam trouwens. Want Bouma kreeg zo even al een bal in de buik van een tegenstander. Nu schiet Pieters de bal via het lichaam van Bouma de andere kant weer op. Oogt allemaal een beetje merkwaardig. Terwijl Toy voor de bal ter van de middenlijn oppikt. En ineens meegeeft goed aan Mertens. Mertens aan de linkerkant van het veld. Lens voor de goal. Daar komt de bal wel. Maar daar staat Riegler in de weg. En moet PSV genoegen nemen met hoekschop 8. In deze wedstrijd tegen SV Riet. 1-0 is nog altijd de stand. Mertens gaat... Uh... De bal nemen vanaf de linkerkant. Het gaat een indraaiende bal worden. Hij moet dan even wachten totdat uh, Bouma, Strootman, komt hij mee? Nee, toch zeker? Die blijft er net buiten staan. Ja, Toyvonen, Hutchinson, Bouma. Dat zijn de koppers. Manolev is ook mee. Waar komt de bal? Op het hoofd van Toyvonen. Van de lijn gehaald bij de tweede paal. Door Lexa die daarmee zijn ploeg een belangrijke dienst bewijst. PSV nog in de naastoot wellicht als Strootman de bal opnieuw inbrengt. Maar dan komt hij in de handen van Gribauer de keeper. Lexa haalt de bal van de lijn en dat doet Lexa goed met de kopbal van Toivonen. Dus die dichtbij zijn tweede was. Maar dichtbij is niet genoeg. Het blijft 1-0. En dat blijft spannend. Opnieuw een medaille voor Nederland op het WK Judo in Parijs. Dit keer was Anika van Emden goed voor brons in de klasse tot 63 kilogram. In een rechtstreeks gevecht versloeg ze Elisabeth Willy, en uh, een andere Nederlandse. En bovendien haar grote rivalen als het gaat om een Olympisch startbewijs in deze klasse. Brons op het WK, dat was volgens van Emden het hoogst haalbare vandaag.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 Ja, ja, inderdaad, klopt. Ja, daar verloor ik uh, snel van. Ze zijn explosieve Chinezen, dus ik was, echt, uh, ik was gewaarschuwd. Ik heb in, China, in juli zijn we naar China geweest voor een trainingskamp. Toen heb ik ook veel met haar getraind. Sterke, uh, sterke Chinezen. Dus ja, ik was gewaarschuwd, maar uh, ik hield me goed aan de opdracht. En dat uh, pakte goed uit. Wat spookte er dan door je hoofd als je weet dat je tegen je maatje... zeg maar Elisabeth Willeboortse, opnieuw moet judoen? Ja, het enige wat me door mijn hoofd spookte was... Uh, ik wil die bronzen medaille. That's zit, Ja... Heb je nog overwogen of is er overwogen om de coaches weg te laten? Ja, de coaches zelf hebben geloof ik uh, hebben het overwogen. Ik weet niet hoe dat gegaan is, maar uh, ze hebben blijkbaar dus besloten om wel te coachen. Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan uh, is. Zilver op het uh, EK, nu deze plak erbij. Kun je dat al een beetje waarderen? Een beetje waarderen, ja. Ik waardeer het enorm, ja. Nou, de waarde daarvan bepalen, bedoel ik. Ja, ja, um... Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is. Ik uh, presteer constant. EK-medaille, uh, nu een wereldmedaille. Dus nog een stapje hoger. En uh, ja, het is gewoon een hele belangrijke medaille. Alle verslaggevers blijven zeuren over die vraag. Ja. ja. ja. Wie gaat er? Ja, ja, dat weet ik niet. Moet je aan de bondscoach vragen. Heb je het gevoel ja. dat je hier weer een stapje teruggenomen hebt in het, van, van de achterstand? Um, ja, dat sowieso. En een grote stap vooruit gedaan. Ja. <laughs> ja. Wat moet er nog gebeuren de komende maanden? Hoe kijk je naar die periode uit? Um, Zijgel de lijn voortzetten en uh, gewoon doorgaan zoals ik nu doe, want het gaat gewoon supergoed. En uh, ja, de toernooien die ik nog ga doen, ik weet, niet, ik weet nog niet welke dat zijn. Medailles blijven pakken, volgend jaar is er weer een titeltoernooi in EK. En uh, ja, ik ga gewoon zo door. Het gaat goed. Het is een lelijk ding wat je om hebt trouwens. Hè? Vind je me lelijk? Ja. Vind hem lelijk? Ik vind een lintje lelijk, maar ik vind de medaille erg mooi. Zo heeft ieders zijn keuze en ieders zijn smaak. En van Emden was dat goed voor Brons bij het WK. Spectakel in Eindhoven, Bas. Een briljante goal van Jermaine Lens brengt PSV op 2-0 tegen Reed. Het doelpunt is werkelijk magnifiek. Hij wordt er diepte in Lens door Wijnaldum. De doelman komt vers een strafschopgebied uit. Op de achtergrond hoort u het publiek nog juichen... omdat het doelpunt hier in het stadion vijf keer wordt herhaald. Zo mooi is hij. De doelman komt zijn strafschopgebied uit. Lens gaat er aan de rechterkant omheen. Komt nog half ten val, maar besluit maar weer te gaan staan. En komt dan aan bij de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Daar kijkt hij en ziet het doel is leeg. Want de keeper is daaruit. En wat doet hij? Vanaf de cornervlag een half naar binnen met de buitenkant van zijn rechter. Probeert hij de bal in het doel te schieten. En geloof het of niet, het lukt. De bal komt via de binnenkant van de tweede paal. Uiteindelijk in het doel terecht daar grabbelt nog een keeper van Ried achteraan. In de hoop dat hij daar nog het verder onheil kan afwenden, maar dat lukt niet. En Lens scoort een ongelooflijk mooie goal. En eentje uit de serie die maak je in je hele leven één keer. Nou, dat is dan voor PSV goed nieuws dat dat vanavond is. Want Lens zet PSV op 2-0. Dat is normaal gesproken voldoende voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. Met nog maar 20 minuten te gaan. Wordt het nog meteen mooier als Wijnaldum de titel in wordt gestuurd. Sneller dan de tegenstander. Nou nee, maar de tegenstander zit mis. Wijnaldum schiet. Maar de bal uiteindelijk via het lichaam van een van de tegenstanders aan. Zoals gezegd, de tegenstander Riet neemt risico. PSV krijgt ruimte. En PSV profiteert wel via Lens. Niet via Wijnaldum. Maar in veilige haven normaal gesproken. 69 minuten op de klok. 2-0 door een... Magistrale goal van Jermaine Lens. Cheryl Crowell en uh, Summer Day. We gaan eens even kijken hoe de situatie in uh, Libië is. Thomas Erbrink uh, in Tripoli. Hij was in een bunker van een van de zonen van Gaddafi. En hij vertelt wat hij daar heeft gezien. Ja, dat was een bunker in het huis van Tassem, Een van de zonen van Gaddafi. We daalden daar af. 20 meter ondergronds En wat ik daar aantrof was echt ongelooflijk. Denk aan een volledig ingerichte operatiezaal. Euh, slaapkamers, een communicatiekamer. Lange tunnels die naar plekken gingen waar ik in ieder geval niet heen durfde te lopen. En op de grond lagen allemaal buitenlandse tijdschriften, zoals El, Volk en zelfs een Playboy. Ja, het is duidelijk dat plunderaars al veel hebben meegenomen. Nou, er was inderdaad al heel veel meegenomen, maar ik wilde zelf graag een, een, ondergronds, een plan meenemen van de ondergrondse bunkers en kaart. Maar dat mocht niet van de rebellen, want dat was Libisch eigendom. Verslaggever Lex Runderkamp is in Tripoli en vertelt wat hij hoort over de gevechten in de wijk Abu Salim in de buurt van het hoofdkwartier van Gaddafi. Er is de hele dag al enorme discussie over wat er nou precies gaande is... bij dat gevecht rond het voormalige uh, gebied, het, het terrein van Gaddafi. Daar zijn allerlei troepen samengekomen vandaag. En ze beweren dat daar mogelijk Gaddafi met enkele van zijn zonen uh, zit. Er is niets over bevestigd op dit moment. Maar dat is de, de, het deel in de stad waar uh, het zwaarst gevochten wordt. En een van de woordvoerders hier in de stad heeft gezegd van... we hebben Gaddafi nu met een aantal zonen klem in een gebiedje. En we gaan vandaag nog deze zaak afmaken. Lex Runderkamp en eerder hoorden nu Thomas Erbrink vanuit uh, Tripoli, Libië. Uh, Zometeen meer van Tim Overdiek, want er is nieuws over uh, het complex Aldaar. Uh, even het nieuws halen in Eindhoven bij Bar 3-0 wordt het bij PSV Riet. En Wijnaldum mag dit keer de trekker overhalen op aangeven van Lens die snel weg is aan de linkerkant van het veld. De bal teruglegt richting penalty stip. En daar waar eigenlijk de hele meute van PSV-aanvallers en Ried verdedigers terugloopt richting dat doel. Ontstaat de juiste hoogte van de strafschopstipruimte waar Wijnaldum induikt. En Wijnaldum rost de bal in het doel. Dat was nog niet zo makkelijk, want er stonden een heleboel mensen in de weg. Maar hij zit en hij telt. En een kwartier voor tijd is het 3-0 geworden bij Ried psv Daarmee is de wedstrijd natuurlijk helemaal gelopen. En het opmerkelijke van deze avond is dat we drie PSV-goals hebben gezien. En dat Dries Mertens bij niet één van die drie goals betrokken is geweest. Goed, stem over die ik aangeschoven. Ik zei, er is nieuws over het complex. Dat noemen we inmiddels het complex. Omdat we het de hele tijd over dat complex hebben. Het complex ja, het gaat waar... om een complex in een wijk. <coughs> uh, appartementencomplex zou het zijn. Abu ja. Salim, waar dan inderdaad de opstandelingen denken... dat Gaddafi en enkele van zijn zonen zich zou ophouden. Uh, Lex Runnekamp vertelde dat opstandelingen echt denken... dat ze het kerwijk kunnen, kunnen afmaken vanavond. Dat is echt afwachten. Het is een optimisme wat is uh, gebaseerd op de hulp die ze krijgen van de NAVO. In de vorm van inlichtingen die wellicht tot deze plek hebben geleid. Maar ook van de NAVO in de vorm van precisiebombardementen. Een Reuters-correspondent in de buurt van die wijk... die zegt dat een NAVO-aanval ervoor heeft gezorgd... dat een gebouw in die Abu Salim-wijk bij dat complex... de weg heeft geopend voor opstandelingen om dat district binnen te gaan. En wat dan gebeurt, is dat ze van huis naar huis gaan... om te kijken waar eventuele sluipschutters zich verbergen. Uh, er zijn berichten van Reuters dat tientallen mensen gevangen zijn genomen... en worden weggeleid. Het voornaamste verzet komt inderdaad in de van sluipschutters. Niet de enige plek waar wordt uh, gevochten. Lex Runnekamp meldde bijvoorbeeld zojuist het acht uur dat hij een ontploffing had gehoord uh, bij het vliegveld. Inderdaad, CNN bevestigt dat ook. Die, uh, die meldde dat daar uh, gaddafi gezinde militairen... Uh, dat strategisch belangrijke plek, een logistieke plek... zo lang mogelijk in handen willen houden. Of in ieder geval willen zorgen dat de opstandelingen... zich daar niet uh, meester kunnen maken. Want dat is natuurlijk een belangrijke plek. Maar het meest interessante Qua gevechten blijft die wijk Abu Salim. Waar uh, CNN zojuist meldde dat er twee grote zwarte rookpluimen zijn gesignaleerd. Die erop duiden dat wellicht vanuit de NAVO hulp wordt geboden bij het ontruimen van het gebied. Goed, jij blijft uh, de zaak monitoren zoals het zo mooi heet. En als er meer nieuws is dan hoort hij dat uh, vanzelfsprekend hier op uh, Radio 1. Het is negen minuten voor half negen. Klusje geklaard in Eindhoven, Bas Stiglen. Ja, daar moet nog wel één zinnetje bij. Dat vergat ik zo even in het... Uh... Geweld van de derde goal van PSV. Dat vlak voordat het 3-0 wordt, via Wijnaldum dus, een paar minuten geleden, koppen de Oostenrijkers nog op de lat via Rijfeldhammer. Een van de twee centrale verdedigers. Sterk in de lucht. Dan staat Isaac Zonder ook merkwaardig ver voor zijn doel. Zodat hij geen hand meer tegen die bal krijgt. En dus gered door de lat. Maar als het een minuut voor de 3-0 plotsing 2-1 wordt en je hebt nog een kwartier te spelen. Dan ziet zo'n avond er toch wel heel wat anders uit. PSV wordt daar dus gered door het lot en de lat. En mag nu met 3-0 vrolijk freewheelend naar het einde. Terwijl Strootman dat wel heel letterlijk opvat. En denkt ik ga spingelen met de bal. Dat kun je beter niet doen. Er komt een uitbraak aan van de Oostenrijkers. hier van afstand heeft een aardig schot. Dat liet hij een week geleden in Oostenrijk ook al zien. Dit keer schiet hij tegen Strootman aan. Die zijn hand verontschuldigend de lucht insteekt. Omdat hij weet dat hij hier fout zat. 13 minuten nog te gaan. Toivonen 1-0 in de 53 e minuut. Lens met een magistrale goal. Na 67 minuten 2-0. En een paar minuten geleden Wijnaldum op aangeven van Lens 3-0. En daarmee is de buit voor PSV natuurlijk binnen. De Oostenrijkers spartelen nog wat tegen. Maar ze kunnen spartelen wat ze willen. PSV gaat zich melden in de groepsfase van de Europa League. En om kwart voor negen de return van AZ tegen Allesund. AZ verloor de eerste wedstrijd in Noorwegen met 2-1. Voor Niklas Mooijzander was die nederlaag aanleiding... om te roepen dat AZ wel wat psychologische hulp kon gebruiken. En Rob Fleur legt uit wat hij nou daarmee bedoelde. Nou, uh, wij hebben heel slecht gespeeld voor, af, vorige donderdag tegen Allesund. En uh, dat is niet uh, de eerste keer dat het uh, gebeurt in uh, Europees voetbal... Al vorig seizoen is het vaak gebeurd, dus uh, ja, wij hebben iets uh, ja, kleine mentale problemen met die wedstrijden uit. Thuis spelen we wel goed en domineren, maar uit hebben we het moeilijk, dus uh, daar had ik het uh, over. Hoe los je dat op? Want ja, je hebt gelijk al vier jaar lang hè, geen uitwedstrijd gewoon in Europees verband. Nou, dat is de, de vraag uh, wij... Uh, uh, als het mentaal is, het, dan is het nooit, nooit makkelijk uh, om dat uh, te veranderen. Maar wij hebben met elkaar gesproken, de hele ploeg en de trainer. En uh, wij proberen eruit te komen. En, uh, ik hoop dat we morgen winnen. Dan kunnen we, kunnen we beter doen in de groep vast. Maar ja, morgen is het weer thuis. En dat is weer een heel ander verhaal. Want het verschil is wel immens groot, hè? uit en thuis. Ja, klopt. Uh, thuis zijn we heel erg uh, sterk. En uh, ja, dat moeten we naar de uitweestrijd en brengen ook. En... Uh, maar ja, tenminste is het een goede ding, goede ding dat, we, dat we thuis zo sterk zijn. En, uh, en morgen moeten we zeker een uh, ja, hele goede wedstrijd spelen om door te gaan naar de groep Het ja. ligt niet alleen aan deze spelers. Hè, want sinds 2007 zijn er, nou, hoeveel spelers wel niet vertrokken. Een hele elftal is vertrokken. Dus je kan niet zeggen, het ligt aan de spelers. Want het zijn el, telkens nieuwe spelers die het ook overkomt. Ja, klopt. Het uh, dus, uh, ja, is echt, uh, echt apart, vind ik, dat het uh, al zo lang... Uh, ...is doorgegaan met, uh, met die slechte wedstrijden uit, uh, dus uh, daar moet een verandering komen. Ik, ik heb uh, alle vertrouwen dat als we naar de groep gaan, dat, uh, dat we ja, betere prestaties laten zien. Is het een gesprek in de groep, in de kleedkamer? Heeft iedereen het er steeds over? Ja, dat was zeker... Uh, uh, wij hebben gesproken naar de wedstrijd, uh, de eerste wedstrijd tegen alles... En de, ja, wij, de he hele groep uh, samen met, uh, ook met uh, de trainers en uh, technische staf. Dus iedereen was erbij. En, uh, maar we, we kunnen natuurlijk niet uh, te lang uh, gaan uh, ja, nadenken over, over één wedstrijd. Want wij moesten tegen Nek uh, uh, zondag. Dus uh, dat is ook uh, prettig dat je, dat je ver wedstrijden hebt. Dat je kunt doorgaan. Is het voer voor psychologen wat jullie overkomt? Ja, ik denk het wel. Als, uh, als er iemand een psycholoog is die... Dit herkent en weet wat we moeten doen, dan uh, zouden we het graag horen. Want, maar, maar ik denk dat we ook zelf uh, gaan uitkomen. Uh, het ligt, uh, ik denk, uh, toch meest aan de spelers en uh, aan onze ervaren spelers. Ik en uh, Mathematis, en, uh, wij, wij moeten ons niveau uh, omhoog halen in de uitwedstrijden denk ik. Je moet nu in de groepsfase komen, wil je een einde aan... Uh... Het, ja, moet ik het maar zeggen, om maken. Ja, precies. Als we niet doorgaan, dan, dan blijft het maar. En, uh, ik denk als we nu, nu winnen aan de groep was halen, hebben we tenminste een heel goede begin van het seizoen. Niklas Mooijzander en Rob Fleur. De aftrap van AZ tegen Het is straks om kwart voor negen. En we zijn er natuurlijk live bij. PSV, SV Riet, de beer is los. Was 4-0. Labiat en deze mocht er ook zijn. Een korte hoekschop van Mertens. Strootman ontvangt op de kop van het strafschopgebied en schuift de bal breed. Daar staat recht voor het doel, maar de afstand is zeker 25 meter tot dat doel. Labiat en Zakaria Labiat denkt kom ik schiet eens. En schiet de bal ongenadig hard, maar vooral ongenadig zuiver in de kruising boven doelman Bauer. En het publiek heeft een tijdje gezongen Brabantse nachten zijn lang. Ze komen wat langzaam op gang. Ja, maar dan, dat zou je ook over PSV kunnen zeggen. Want het kwam lange tijd niet op gang. Maar nadat Toyvonen in de 53e minuut 1-0 maakte, ging het dus wel lopen. En maakten Lens, Wijnaldum en Labiat er 4-0 van. En dat zou me niet verbazen als in de slotminuten van dit duel... dat zijn er nog negen, er nog een vijfde bij komt ook. 4-0, dat is de stand bij PSV Riet.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 Klassieke van Nancy Sinatra. En these boots are made for walking. Ik zeg goedenavond tegen Ronald van der Geer in Alkmaar. In het altijd sfeervolle stadion van AZ. Ook vanavond weer mag ik aannemen, Ronald. Dag ja, Robert, in de gezellige studio in uh, Hilversum. <laughs> <laughs> nee, ja, reken, ook vanavond, ook vanavond weer gezellig hoor. Nee, nee, nee, absoluut. Uh, dus het uh, moet, het uh, moet uh, wel uh, een beetje uh, gezellig worden trouwens hoor. Want het, het stond pas langzaam vol hier uh, Ja, dat wou ik zeggen. Bas uh, omschreef het eerder vanavond als uh, een stadion dat half vol zit... Uh, vooral niet half leeg. Uh, zit het bij jou ook half vol? Nou, er is nog losse verkoop, uh, dus uh, de echte prognose was om niet te maken. Maar ik ben geneigd om te zeggen dat het inderdaad half vol zit. Want ik zie bijvoorbeeld uh, daar waar nu de Noorse keeper wordt ingeschoten. Daarachter is uh, werkelijk geen stoeltje verkocht. Dus het zit allemaal op de hoofdtribune en de tribune tegenover het cameraplatform. En wat aan de zijkanten en dan houdt het op. Dus ik denk dat we nou net iets over de helft komen en dan, uh, dan hebben we het wel gehad. Ja, Maar goed, er staat wel wat op het spel. En we hebben nog een kwartier, dus u weet komen er nog veel mensen Daarom, binnen. De steun van het publiek, dat kunnen ze wel gebruiken vanavond. Het was, kunnen we zeggen een wanprestatie uit? Nou, Gaat dat ja, te weet ver. Je, ja, ik vind een wanprestatie iets te ver gaan. Alleen ik vind wel dat je van AZ mag verwachten... dat ze in een wedstrijd tegen een ploeg die elfde staat in de Noorse competitie... een bepaalde dominantie mogen uitstralen. En dat heb je eigenlijk in die hele wedstrijd niet gezien. Natuurlijk waren er omstandigheden die voor de AZ-spelers anders waren. Er werd gespeeld op kunstgras en de Nooren lieten met name de eerste 25 minuten die bal driftig rondgaan in een hoog baltempo. Dat enthousiasme nam naarmate de wedstrijd vorderde wel af en toen kreeg AZ wel wat meer grip op het duel. Maar het werd eigenlijk nooit goed en dat is wel een beetje AZ-eigen in Europa. En eigenlijk ook wat dit seizoen, het verschil tussen uit en thuis is wel wat groter dan we in het verleden gewend zijn. En ja, wanprestatie gaat te ver. Maar dat AZ daar beneden kunnen heeft gespeeld, dat is wel duidelijk. En dat hebben we eigenlijk het afgelopen weekend bij de 4-0 thuisoverwinning op NEC wel gezien. Heb je de opstelling al binnen? Ik heb de opstelling binnen, dan kan ik gelijk weer terugverwijzen naar die wedstrijd tegen NEC. Met 4-0 gewonnen, de entree daar van Roy Berends, hè, die voor het eerst in de basis startte. En Altidor, de Amerikaanse spits, die ook vanaf uh, Akid mocht, uh, mocht beginnen. Nou, uh, er is met 4-0 gewonnen van NEC en Gertjan jan van Beek heeft het elftal laten staan. Dus dat betekent dat Esteban zo de keeper is. Marcellus de Viergever en Palsen, de achterste vier vormen. Middenveld, Wermbloom, Martens en Elm en Berends, Altidor en Brett Holman. Voorin, en dat zijn de elf van, van AZ tegen de Nooren... waar we natuurlijk gaan letten op Michael Barantes, man uit Costa Rica... die eigenlijk elke wedstrijd voor Adessoens wel scoort. Dus dat is een man om in de gaten te houden. Dat was een maar gewoon aardige voetballer... die ook nog wel in, in Griekenland gespeeld heeft. En er is één diepe spits, een Nigeriaan, brede jongen... Ook Ronquo, nou die viel in in de eerste wedstrijd en die is er straks bij. En dat moet het, ja, het speerpunt worden van, van deze Noorse ploeg. Die zich met name, als je kijkt naar de opstelling vorige week in, in Alisson zelf... zich vooral defensief heeft opgesteld. Met eigenlijk vijf verdedigers, twee controleurs... en dan uiteindelijk nog twee aanvallende buitenspelers en een spits. Dus men gaat hier uit van, van defensie en waarschijnlijk puur spelen op de counter. Goed, zometeen aftrap over een uh, klein kwartiertje. Dan zijn we erbij met uh, Roland van der Geer in Alkmaar. Nog even naar uh, PSV, kort voor het einde. Nog eentje erbij zou mooi zijn. 5-0 klinkt toch altijd wel wat meer dan 4-0, uh, Bas? Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Ja, het is ook opreken. zo, maar het klinkt ook veel meer. Snap oh, je ja, een wat nou, ik bedoel? We, zowat, nee, ik snap nee, er geen maar... straks van, maar we gaan het er later nog wel zo. over Laat me zitten. 4-0 is het, 5-0 zou het maar zo kunnen worden. Twee minuten nog te gaan, plus wat extra tijd. Er is nog uh, druk gewisseld bij PSV... Marcelo bijvoorbeeld in de ploeg gekomen voor Bouwma. Dat betekent dat het met zijn blessure in die zin wel meevalt. Dat hij dus niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. Maar dat hij dus wel weer fit is om in ieder geval even mee te doen. De Oostenrijkers komen nog eens met een wippertje. Ja, nou ja, oké. Okay. Prima. Dat belandt in de handen van Isaacson. PSV heeft de schaapjes natuurlijk op het droge gekregen. Heeft de wetenschap eigenlijk al een minuut of twintig dat de buit binnen is de wedstrijd gespeeld. Had er wel eentje nog bij kunnen maken, want er zijn er wel wat mogelijkheden geweest. Mertens kreeg bijvoorbeeld nog een aardige kans na goed voorbereidend werk van Labiat, die inmiddels naar de kant is gegaan. En vervangen is door Zeefuik. Zetten zetten zijn actie eigenlijk veel te ver door, zo leek het, want er lag heel veel ruimte aan de linkerkant bij Mertens. Labiat ging maar door en ging maar door en omspeelde er nog één en nog één en nog één. En uiteindelijk kreeg hij de bal toch bij Mertens, maar die had weer net te veel tijd nodig om de keeper... Daar te verschalken nu Pieters met een diepe bal. Daar wil Mertens nog wel op lopen, zoals gezegd. Hij was tot vanavond bij ieder doelpunt van PSV betrokken in dit seizoen. Zowel nationaal als internationaal. En vanavond maakt PSV de vier. En hij is bij niet één betrokken. Niet als afmaken, niet als aangeven. Dus die wil nog wel Ojo aan de bal. Die is in de ploeg gekomen voor Wijnaldum zo even. Die krijgt de bal uiteindelijk bij Zeefuik. Zeefuik. Lens. Aan de linkerkant weer heel veel ruimte voor Mertens. Die krijgt dan ook de bal op de punt van het strafschopgebied. Dan is het meestal klassiek naar binnen draaien. Hij legt hem nu breed voor, ja, voor wie eigenlijk. Lens had wel willen schieten, maar komt er niet naartoe. Mertens herovert de bal dan zelf. Dat is knap. Gaat dan aan de solootje beginnen. Mertens, dat is mooi. Het strafschopgebied binnen. Een schaar, maar dan toch weer eruit geduwd. En dan de voorzet overgelaten aan Pieters. Nee, toch een korte combinatie. Mertens legt de bal breed. Strookbal 5-0. Nou, Robert, jij is in... 15 seconden voordat de officiële speeltijd erop zit, speelt PSV dit heel goed uit. Heel cool, heel rustig, heel geduldig. En mag Strootman het zetje geven. Op aangeven dus van, ja, toch weer betrokken, Merkens. 5-0, normaal gesproken de eindstand met PSV, Riet. De vijfde treffer op naam van Kevin Strootman. Ja, klinkt toch Zijn veel meer dan 4-0 Dat ben uh, ik nog even zeggen. Wat zei je, sorry Bas? Zijn eerste voor PSV. Zijn eerste voor PSV. Goed. Bij deze, dankjewel. Yep. told you En listen to your baby. Het is afgelopen in Eindhoven. psv sv werd uh, 5-0. Toepunten van Toivonen, Lens, Wijnaldum, Labiat en Strootman... na een 0-0 rustand. Van een kleine 5 à 6 minuten begint de AZ. Eerst even naar uh, het judo van vandaag. Annika van Emden, nu hoorde het eerder, is uh, winnares geworden... van de compleet Nederlandse strijd om het brons... En Elisabeth Willeboortse bleef met lege handen staan. Hoe heeft zij deze WK-dag ervaren? Een baaldag. Nee. <laughs> um, nou, ik, ik begon uh, goed natuurlijk. Vier potten gewonnen. Drie poms en een wazari. En uh, in de halve finale was ik Ik uh, echt wel zin om te knokken. Ik had ook het idee dat ik... Wat minder afwachtend op de mat stond dan uh, die partijen ervoor. Omdat ik wist dat dit toch wel een niveautje hoger is. Dus het wordt gewoon knokken. En dan uh, ja, is dit de tweede keer dat ik tegen Emaan sta. Dat is waarschijnlijk. Ik, ik, heb daar altijd, ik moet altijd wat vaker er tegen Jeroen. Ik zie nu puntjes. Ik heb wel puntjes ter verbetering gezien, alweer. Voor de volgende keer. Maar wat een anti-judo zeg, mijn hemel. Goed, ze maakt echt een mooie schouderworp en ik, pff, daar, ja, die heb ik gewoon niet goed gepareerd. En dat doet ze goed. En voor de rest uh, vind ik daarna, dat ze daarna, die scheidsrechters, uh, lijken wel niks te mogen en kunnen beslissen. Die staan de hele tijd te wachten. Zelfs bij matthee roepen, dat duurt tien seconden. en Dan heb ik zo het idee dat ik benadeld word. En dan word ik zo gefrustreerd van. En het enige wat zij doet is met die reet naar achteren. En die armen ertussen. En weg, wegwezen de hele tijd van de mat af. Nou, ik... Kijk, oh, die hero, dat is haar verdienste. Echt gewoon, dan moet je er maar niet overeen jumpen denk ik dan. Eigen schuld. Gooi, gewoon goede, goede actie van haar. Maar hoe ze vervolgens uh, haar daarin houden... Dan uh, daar, daar word ik gewoon misselijk van. Klaar. Ik krijg gewoon een warme smaak van in mijn mond. Want door een speling van het lot ga je opnieuw tegen Annika Van en Net was ja, vorig jaar. Ja. Hoe was dat vandaag? Vooraf. Nou, ik, ik was uh, zo opgefokt nog van die halve finale. En zeker omdat je hier. Uh, weet je, ik, ik had echt het gevoel dat ik, dat ik hier klaar was om goud te pakken. En dat gevoel had ik vorig jaar eigenlijk ook wel een beetje, maar nu. Nu nog meer, omdat ik, omdat ik nog meer dingen ervoor heb gedaan. En nog beter, ik was beter voorbereid. en, en, en Mijn krachttrainer Hans Kroon ook. Ik ben sterker. en Ik heb ook meer gewicht dan vorig jaar. En mijn judo was gewoon goed. En dan mijn eten, mijn voeding was allemaal goed. Goede, mijn lichaam voelde goed. En dan krijg je, hier voel je je dan ook goed. En dan als er dan zoiets gebeurt... Ja, dan is het gewoon al uh, een beetje over. En ja, nou ja, wat ik al zei, brons heb ik al. En uh, dat is leuk, maar uh, ik kwam hier voor goud. Er stond gewoon vandaag echt wel een, uh, een topsporter, maar uh, ja. Word je niet inmiddels een uh, beetje misselijk van die vraag. Wie gaat er naar de Spelen? Jij of Annika? Ja, natuurlijk. Maar uh, ik ga gewoon naar de Spelen, denk ik. Dus ja, zoals het, uh, als het zo doorgaat. Dan, uh... je hebt een soort beschermde status? Ja, zo zeggen ze dat. Hè. Dus altijd, dus, ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat de buitenwachter van zegt van ja, maar wat is dat dan? Maar uh, ja, iemand die gewoon zoveel al gepresteerd heeft en al veel dingen heeft laten zien ja, er is gewoon een feit uh, dat... Uh, dat je, daar, dat je die niet zomaar aan de kant kan schuiven. En daar zit gewoon ervaring bij. En uh, ja, dan gaat het ook een beetje daarom natuurlijk. Nou, dat is toch een probleem voor de bondscoach Elisabeth Willeboortse... die dus zegt van nou ja, ik wil gewoon naar de Olympische Spelen... en ik ga ook gewoon. Terwijl Nieke van Emden dus Brons heeft op een WK... en op basis van zegt van ik ga naar de Olympische Spelen. Dat wordt nog een, uh, wordt nog een hele zaak. Goed, dan naar uh, Guillaume Elmons Hij eindigde, uh, bij het WK judo in Parijs in de derde ronde. Geen topprestatie maar dat mochten we ook niet echt verwachten. Elmond is immers nog maar net hersteld van een zware hemstringblessure. Theo weer nu in gesprek dus met de oudste van de gebroeders Elmond. Je gaat met een uh, bepaald doel naar zo'n uh, WK. Heb je dat bereikt? Nee, nee mijn doel was gewoon om uh, ja, zoveel mogelijk rondes te winnen. Omdat ik net terugkom van een, uh, van een hamstringblessure. Alleen ja, ik stroomde al in de, in de, in de tweede ronde en ja, daar dan pak je heel weinig punten mee. Was het Frans mannetje nog nooit tegen Judo? Uh, nee, niet op wedstrijden en ja, zeker lastig. Er uh, was heel veel aan het verdedigen, ja, natuurlijk in eigen huis. Daar heb je het voordeel mee. En dat uh, ja, deed je gewoon tactisch heel erg goed en ik kwam er niet doorheen. Achteraf gezien, je voorbereiding is gewoon slecht geweest. Is het verstandig geweest dat je bent afgereisd naar Parijs? Ja, want ik, ik verlies nu uh, met, met één Shido één strafverschil. En voor hetzelfde geld, ja, net als in de eerste ronde, uh, ging Shido naar mij en dan had ik gewonnen. En dat kan je niet van tevoren zeggen. Je weet nooit uh, hoe je kansen van tevoren zijn. Dus je moet altijd meedoen. Hoe is het met je blessures? Uh, nu wel goed. Ik ben een beetje aan het eind van de revalidatie. De laatste MRI uh, ja, dat bleek uit dat het uh, voldoende geld was met hamstring. En uh, daar gaven uh, Fysio, Maarten Gooseling en, en, en de ars... die gaf, uh, mij een, uh, ja, een go voor, de, voor het toernooi. Ja, en daar was ik gewoon heel erg blij mee. En die pols, daar moeten we niet meer over praten? Nee, daar moeten we nooit meer over. praten. gaat wel beter, hè? Ja, dat is gewoon helemaal over. Dat is, dat, dat, dat, dat is niks. Ja. Vertel eens dat verhaal over die uh, visio en AZ. Hoe zit dat in elkaar? Um, ja, ik had een uh, hemsingblessure opgelopen in Spanje. Uh, vijf, we zes weken geleden. En uh, een van onze visio's Maart Koper. Dat is een goede vriend van Maart Goosling. En dat is weer de, de visio van AZ. Ja, en hij is zo... Uh, uh, ja, de man is een expert op, uh, op heemstingblessure en beenblessure. Dat is niet normaal. Plus dat uh, AZ ja, de goedkeuring ervoor geeft, dat hij mij mocht behandelen. Ja, dat, dat vind ik gewoon helemaal fantastisch. En dat heeft hij echt uh, heel goed gedaan. Het is echt een wonder dat ik hier nog eigenlijk kan staan. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Kun je al zien hoe je traject er nu uh, gaat uitzien vanaf vandaag? Uh, ja, we heel hard trainen. Nog harder dan, dan, dan, dan uh, voorheen. En... Uh, ja, op, op naar de volgende Grand Slam of Grand Prix. Ik weet niet welke dat is uit mijn hoofd. Maar het wordt, uh, ja, ik, kan, ik kan sinds twee weken eigenlijk een beetje volledig sparren. Ja, we zagen nu dat het gewoon niet voldoende was. Een beetje selectief zijn, die toernooien kiezen waar je veel kunt verdienen? Ja, precies. Waar ik uh, gewoon de meeste punten kan halen, daar ga ik ook naartoe. Jon Elmond, die dus strandde bij het WKJU in Parijs in de derde ronde... maar wel uh, goed hersteld is van een zware hamstringblessure... dankzij de visio van AZ... dat uh, vanavond thuis speelt tegen Alezoend in de play-off uh, in de Europa League. Het wedstrijd is zojuist begonnen, Ronald van der Geer en Alkmaar. Het is nog 0-0 na twee minuten. Hemstring vrij dus allemaal. Hemstring vrij in elk geval wat betreft de, de eventuele medische klachten. Het elftal van Gert-Jan Verbeek begonnen dus aan deze wedstrijd. In de wetenschap dat er wel gewonnen moet worden. Want de eerste wedstrijd vorige week in Noorwegen werd met 2-1 verloren. Nieuw erbij ten opzichte van vorige week de heren Elty Door en Berends. Niet erbij, Benschop en ook niet erbij, Gudmonson. Stond vorige week dus nog in de basis van het elftal van Gertjan Verbeek. Dat direct in het begin het heft in handen heeft genomen. En het is duidelijk te zien. De Noren zakken in en proberen dan te profiteren van een foutje van AZ. Dat gebeurt nu op het moment dat ik het zeg met Palsen. Die aan de linkerkant van het veld eigenlijk vrij simpel de bal inlevert bij Barantes. De man uit Costa Rica. Die vorige week al snel in de wedstrijd te scoren opende vanaf 11 meter. Tegenover zijn landgenoot Esteban. Nu wordt hij gestuit door Wernbloom. En uh, volgt er een uh, vrije trap die uh, allesmoeds mag gaan nemen. Metertje of 10, 15 over de middenlijn. Want uiteindelijk kwam Bardantes vanaf de rechterkant van de Noren naar binnen. Waar die dus gestuit werd door uh, de zweet van uh, AZ. En de vrije trap die uh, ligt nu klaar. En dan zijn wel alle verdedigers, het zijn er maar liefst vijf. Zo'n beetje doorgeschoven richting het strafschopgebied. Die bal gaat ineens op goal. Maar wordt makkelijk gevangen door Esteban. De keeper die dus vorige week al vroeg in de wedstrijd moest vissen. Maar ook in de eerste helft twee keer zeer adequaat reageerde op kansen die de Noren creëerden. toen ze met een duidelijk aanvallendere opstelling speelden. Als nu vanavond in Alkmaar. Waar 10.000 kaarten verkocht zijn. Laten er nog 500 bij zijn gekomen. Dan zit het stadion voor drie kwart vol. Marcellus met het balbezit aan de rechterkant. Namens AZ even kort combinerend met Berens. Elm dan gevonden. die een steekbal geeft op Eltidoor, Die kan aannemen randschas op gebied. en hem dan met gevoel wil meegeven aan Martens. Dat lukt niet omdat het daar heel vol is. En de Noorden in eerste instantie de deur op slot gooien. En in tweede instantie ook. Want via Barantes en uh, Okoronko kan er verdedigd worden. Die sterke Nigeriaan halverwege zijn eigen helft. Geeft de bal wel aardig mee in uh, de diepte aan Ulverstad. Ulverstad heeft uh, hulp van Philips aan de linkerkant. Philips dan tussen de benen. Door weer naar Carlson. Uh, Dat is uh, de andere defensieve controlerende middenvelder. Maar dan gaat het eigenlijk mis bij uh, de tegenstander van AZ. En wordt er ingeleverd bij Marcelles, bij Moisander en Mois. Verplaatst het spel dan weer rechtstreeks naar de helft van Alessoens, daar waar El Tidor wel diep gaat. Maar uiteindelijk die bal veel te hard is. En daar het balbezit is voor Griet de Bust, De Noorse keeper van uh, Alessoens. Het is uh, wel een uh, bondgezelschap met een Costa Ricaan, een Jamaikaan, een Zweed, een Fin En uiteindelijk natuurlijk ook een, een stel Nooren in dit elftal. Dat uh, laag geclasseerd staat in de Noorse competitie. En na vier nederlagen het afgelopen weekend eindelijk weer eens een gelijkspelletje boekte. Wat dat betreft is AZ toch een stuk succesvoller. In de Nederlandse competitie nu even niet. Want Philips wordt weggestuurd namens Alessoens aan de linkerkant. Die bal is te hard. En dan kan uh, de scheidsrechter Kelly wijzen naar het penaltygebied van Esteban. Daar waar... Uh... De keeper uit Costa Rica aan mag gaan nemen. En dat kort doet richting Viergever. Viergever vindt Wernblom halverwege het veld op de middenlijn aan de rechterkant. De paas is bedoeld voor Holmen, maar gaat aan de Australiër voorbij. En dan heeft alleshoedens weer het balbezit overgenomen met Jäger. Dat is een est. Die nationaliteit had ik nog niet genoemd. Zijn bal richting de Nigeriaanse spits wordt onderschept. En dat geeft AZ de gelegenheid om er nu via Holmen en Tidor uit te komen. Maar Tidor worstelt met de bal. Waardoor er weer balverlies is voor het elftal van Gertjan Verbeek. Baardan. Tess vervolgens op de helft van AZ aan de rechterkant wil plaatsen naar de linkerkant. Daar waar Philips wel staat te wachten, maar die bal is zo hard en eigenlijk uh, ja, zo moeilijk te controleren. Dat het voor Marcellus uiteindelijk een koud kunstje is om die bal onder controle te krijgen. Nou, AZ aan de linkerkant. Moet in een hoog baltempo. En in snelle combinaties door dat drukke centrum van Alessons heen proberen te komen. Dan is het raadzaam om daar de buitenkant ook voor te benutten. En dat gebeurt nu met Brad Holman en met Palsen aan de linkerkant. Palsen met een lage voorzet richting het strafschopgebied Opgevangen daar door Kalsen. Kalsen, lange bal naar voren. Ja, zo gaat dat de hele tijd. Direct natuurlijk het omschakelen van die Noren die willen veroveren. En vervolgens de snelle mensen aan het werk willen zetten. Het initiatief zal in deze wedstrijd toch vooral bij AZ liggen. Dat nauwkeurig moet zijn, maar wel het baltempo hoog zal moeten houden. Misschien nu. Even kijken, nog wat Palsen. Weggestuurd, Palsen wil dan een voorzet geven. Daar zit een Noors been tussen, dat behoort toe aan Jeker. We krijgen zo na zes minuten de eerste corner van de wedstrijd te nemen door AZ. Maar het is voorlopig hier dus nog 0-0. Ronald van der Reden en Oudmaar. Nou de bal is gebroken na 7 minuten. Het is uit de spelhervatting en de tevredenheid zal er zijn bij Gertjan is Wernbloem die ook al de score opende tegen Jablonec. Toen het moeizaam ging hier in eigen huis tegen die Tsjechische tegenstander. Nu is hij er snel bij na 7 minuten. De eerste corner van de wedstrijd wordt genomen door Elm en keurig op het hoofd gelegd van deze Wernbloem. De Zweedse combinatie levert dus een Oudmaars doelpunt op. 1-0. Day he left the shack is een meebrulplaat voor in de auto. Boris Kijks en de Lido Shuffle. Zo kort voor negenen. Is toch lekker die 1-0. Dan hebben we die vast, Ronald. Ja, je kan maar vast de bang gebroken hebben na 11 minuten. Overigens is het ook duidelijk met deze 1-0. E en als je kijkt naar de opstelling van Alessons... heeft AZ niet zo heel veel te vrezen van deze Noor Noorse tegenstander. In aanvallend opzicht. Nou ja goed in de wetenschap dat de eerste wedstrijd met 2-1 werd verloren. Ben je met deze stand al door. En geeft dat dus wat meer vrijheid nog aan het voetballen. Berends er van door aan de rechterkant. Voorzet richting Tidor is wel aardig. Alleen kan de Amerikaan geen hoofd of voet tegen de bal krijgen. En kunnen de Nooren uit gaan verdedigen. Kijken tot hoe ver? Nou tot Nick Viergever. En niet verder. Nou Viergever levert in bij Okoronkwo, de Nigeriaanse split. Maar die levert dan weer in bij Wernbloom. Kunnen we kunnen de doelen maken nog eens noemen. Want dat was deze zweet uit een corner van Elm. Vanaf de linkerkant genomen. De eerste corner van de wedstrijd. En het had zomaar 2-0 kunnen zijn. Met een bal van achteruit. Die lang onderweg was. Maar in het strafschopgebied kwam. De linkerkant op het hoofd van Martens. Die Holmen een grote kans bood. Maar met het linkerbeen ging de Australië langs de bal. In plaats van er tegen. Terwijl die eigenlijk oog in oog stond met de Noorse doelman. Dus dat had de 2-0 al kunnen zijn. Dan had die wedstrijd eigenlijk wel op slot gezeten. Nu moet AZ toch nog voor het prettige gevoel. Even die tweede goal maken. Maar ik denk dat AZ langzaam maar zeker wel het gevoel. Dit is een andere tegenstander als vorige week. Nu hebben wij het initiatief. Nu delen wij de lakens uit. En nu kunnen we kijken of we in elk geval die, die hechte defensie... want het is echt één brok defensief Noors geweld wat er staat... kunnen wij die Noorse defensie misschien kraken. Daar is Berends dan goed geschikt voor. Want via de buitenkant te proberen, dat is zeker een optie. Nu wordt Holmend gezocht. Aan de linkerkant wel van ver door Mooijzander. En dat is dan wel weer makkelijk te doorzien. Maar AZ neemt weer over. Nu met Palsen die door de as van het veld komt. Geeft... Uh... Martens met een schot dat naar net gepakt wordt door de keeper. Martens komt net iets aan de rechterkant van de passen die door de as van het veld komt. Twee meter voor het strasseroepgebied krijgt Martens die bal. Schiet vervolgens. Dan heeft Grietenbust moeite om hem onder controle te krijgen. En net voordat Elti door zijn voeten tegen krijgt... heeft hij keeper Van Alensoens hem dan toch te pakken. En kan hij hem nu weer in het spel gaan brengen. Doet hij lang overigens op de helft van AZ. Daar waar Elm staat te wachten en de bal terugkomt richting zijn keeper Esteban... Die dus nog geen noemenswaardige werkzaamheden heeft hoeven te verrichten in de eerste 13 minuten. En AZ kan alweer gaan aanvallen met Marcellus rond de middellijn aan de rechterkant. Eventjes terug naar Mooij de aanvoerder, de Finn ook. De enige overigens die moet uitkijken vanavond dat hij geen gele kaart pakt. Want als hij een gele kaart pakt is hij in elk geval geschorst voor de eerste wedstrijd van AZ in de groepsfase van de Europa League. Nu een steekbal bedoeld voor Roy Berends die diep gaat in het strafsomgebied van Alessoens. Maar waarschijnlijk toch iets te snel vertrokken is op die paas van Elm die wel op maat was. Maar Uiteindelijk gaat de vlag omhoog voor Roy Berens. Kan AZ zich weer wat terugtrekken. En kan Soens via een van de vele verdedigers. Dit is de achterste man. Arne Fjord. Er speelt een, ja, een blok van drie centraal. Waarbij bij deze aanvoerder Arne Fjord Achter nog is twee centrale verdedigers. Ja, Lasto en Tolla staat. Nou, deze aanvoerder gaat nu die vrije trap nemen. Dat doet hij vanaf links naar de rechterkant. Waar inderdaad de speler mee opgekomen is. Maar waar Polsen in de lucht heerst. Kalsen vervolgens. Bal terug naar Jäger. Dan zijn de Nooren weer terug op eigen helft. En is het nu wel zoeken naar Carlson Gevonden. Bardantes, de Costa Ricaan, draait dan ook weer terug naar zijn eigen helft. Op de middenlijn aan de rechterkant wil hij helemaal openen naar de andere kant. Dat lukt wel. Want Matland kan door een soort van Berends de bal meenemen, Daar zet helft op. Die is nu halverwege de Alkmaarse helft. En ja, is dan moe of zo? Want levert de bal zomaar in. Dat doet Marcellus vervolgens ook. Dus ze hebben de Noren wel weer de bal te pakken. Nou, eens kijken of ze een vuist kunnen maken. Kunnen ze niet, want de bal wordt uiteindelijk diep gespeeld. Ja, nu wel. Bardantes en Philips. Philips richting het Schafschopgebied. Maar daar is dan een Nick viergever die grijpt in. Na 14 minuten is het 1-0 voor AZ. Tennis Robin Haas speelt in de eerste ronde van de US Open... tegen de Portugese Rui Machado. Vorig jaar was hij twee keer te sterk voor de Portugees. Uh, mocht hij dat winnen, dan stuit hij in de tweede ronde waarschijnlijk op de Brit Andy Murray. Tibor de Bakker speelt in de eerste ronde tegen een qualifier. En Aranshka Rus moet het opnemen tegen de Russin. Elena Vesnina is de nummer 43 van de wereld. Rus zelf staat 81ste op de wereldranglijst. Die was open beginnen volgens mij volgende week. Goed, dit was alweer een uur. En langs de lijn. Zometeen zijn we terug met het vervolg van. Aanzet, graag tot zo na het NOS-janaal van 9 uur.